Goedemiddag. ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een huis kopen is nog onbereikbaarder geworden. De woningmarkt zit op een nieuw dieptepunt, zeggen de makelaars. Er staan steeds minder huizen te koop en de prijzen blijven maar stijgen. Als je een huis kunt vinden dat te koop staat... dan heb je grote kans dat iemand met meer geld het voor je neus wegkaapt. En er zijn niet genoeg huizen, zeggen de makelaars. Er zijn zo weinig woningen die aangeboden worden door potentiële verkopers omdat ze geen zicht hebben op nieuwe woningen. Het kabinet wil flink wat huizen bouwen de komende jaar, jaren. Maar de woningmarktexperts zeggen dat bijbouwen lang niet genoeg is om de woningcrisis op te lossen. Winkeliers, burgemeesters, sportscholen, kappers en psychiaters. Allemaal willen ze een einde aan de lockdown. En dus wordt de druk op het kabinet om morgen met versoepelingen te komen steeds groter, vertelt verslaggever Wilco Boom. Ze zullen de druk zeker voelen, maar de besmettingscijfers blijven ook nog steeds stijgen. Dat maakt het lastig. Ik kan me voorstellen dat ze het heropenen van het onderwijs nog iets belangrijker vinden dan de heropenen van de winkels. Maar dat zal dan moeten gaan blijken. De betrokken ministers praten op dit moment over de coronamaatregelen. Morgenavond op de persconferentie horen we meer. De politie is van plan om vlak voor die persconferentie kort het werk neer te leggen. Agenten vinden dat ze al jaren te veel moeten werken en dat de werkdruk erg hoog is. De politie komt dit jaar zeker 1400 mensen tekort om al het werk te kunnen doen. En in Bunschoten blijven ze voorlopig nog met rode kerstverlichting zitten. Ja, heel veel lichtjes, rode lichtjes. Heel jammer van het uitzicht. Ik snap dat het nodig is. Maar het is echt overweldigend. Ze noemen het maar voorlopig de kerst, de kerstboomverlichting van Zeewolde. En dan, dan is het misschien even leuk, maar niet elke avond. Ja, het gaat om honderden windmolens die s'avonds non-stop flikkeren. Het is de bedoeling dat vliegtuigen door die rode lampen niet tegen de turbines aanknallen. Inwoners zijn er dus helemaal klaar mee. Een gemeenteraadslid noemde het zelfs een grote rode hoerenkast. Maar de gemeente heeft slecht nieuws, want de komende tijd blijven de lichten aan. Het weer op veel plekken hardnekkig grijs. Vanmiddag klaart het op meer plekken op. En vooral in het noorden krijg je nog wat zon. Daar kan het 8 graden worden. In de mist blijft het een graad of 4. Komende nacht en morgen opnieuw mistig. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB.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 Goedemorgen Is Goede morgen luisteraars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 uh, rechtloket uh, uh, is in ieder geval uh, maandelijks te vinden in het Zandvoorsmuseum. Ja. En voor meer informatie kunt u altijd even kijken op erfrechtloket.nl. nl.nl dus, uh, Mag ik even binnenvallen? Want wij hebben in de tweede uur een vertegenwoordiger van het uh, loket. Um, en ik neem aan Ellen Joan. Wat komt zo meteen bij jullie langs? Wie? Ellen Joan. Nee, Fleur. Fleur. Fleur. Fleur. Oh, Fleur. Die ken ik ook. Ja, ja die hebben wij zo in de uitzending.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 Is goed en uh, succes met de uitzending. Doen we. Dankjewel, okay. Roy. Doei doei. Bye.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 Lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hi hi hi, hoor! Hi hi hi, hoor! Hi Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria.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 Um, en en dat, dat, dan liever, stel ik het liever uit mijn verjaardag dan dat ik het op het moment vier. Ja. Ja, ik denk dat het ook voor de gezondheid van een ieder uh, veel beter is om, dat, uh, om ja. dat zo te doen. En volgend jaar ben je weer een Daarom. Dat is het, als het goed is en uh, allemaal een goede gezondheid blijven, dan kun je dat uh, dubbele en dwars uh, inhalen in, in de jaren die hierop volgen natuurlijk. Hey, je had een verzoeknummer aangevraagd. Ik ben even vergeten wat het ook alweer was, want dat gaan we nu draaien. Een naderloof van Tom. Uh,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 of love.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 Zeg ik het goed? Mijn meter? Ja, ja, ja. Ik breek mijn mond. bij Die heeft ook nog een vraag aan je. Ja, maar hoe zit het met duinbranden? Stel de, de, de. Kijk, zoals je natuurlijk veel in het buitenland ziet door de opwarming van de aarde, heb je heel veel natuurgebieden die er fik in gaan. Hoe zit dat met de duinbranden hier? Ja, daar is natuurlijk ook naar gekeken bij, uh, bij, bij dus het afscheid nemen van de brandkranen... en het overgaan op waterpinkwagen, hebben we daar ook naar gekeken. Nu hebben we in.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 Oké, okay, graag gedaan. Bedankt, dag. dag.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 Goedemorgen Marcel. Het is wel een hele mond vol ja, eigenlijk ja. wel, hè? Sorry? Het is eigenlijk wel een hele mond vol. Ja, inderdaad, ja. Laat het even van antwoord. ja. Ja, dan ben je een minuut aan het woord hier inderdaad, ja. Oké, okay, dus uh, wat ga je aanstaande maandagavond doen? Aanstaande maandagavond kunnen jullie een vette avond verwachten. Ik uh, ben een beetje in de lijstjesthema beland uh, op het moment, net, uh, net, ja, dankzij de top 2000 natuurlijk.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 Ja, dat dan weer wel. Het is wel een, een lastige <laughs> tijd voor veel mensen, maar uh, mocht je een nachtdienst hebben. Oh, dat laten is werk, ja. Dan is dat natuurlijk uh, de perfecte tijdstip uh, om te luisteren. Dus en, stem af, uh, volgende week zou ik zeggen. En als je nou eens heel wild gaat doen en met nummer 1 beginnen. Huh? Ja, dat zou wel leuk zijn, maar dan is de verrassing er alweer snel af. Huh? Dat is waar, ja, <laughs> dan moet je, je afvaken. Ja. <laughs> al snel af. Dus bent al, je bent al een hele professionele radiomaker. Hè?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 Share this chilly night, It's frost on the window pane, winter nights.